12 uur. Door Al met het NOS-journaal. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen... moeten er in Nederland zo snel mogelijk nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Dat heeft VVD-fractievoorzitter Dijkhoff gezegd in Nieuwsuur. Volgens hem zijn kerncentrales de beste manier... om onder meer de CO2-uitstoot omlaag te krijgen. Het kabinet wil dit jaar nog met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties tot een klimaatakkoord komen. In 2030 moet de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 50% zijn verminderd ten opzichte van 1994. Dijkhoff wil dat daarbij de optie van kernenergie serieus wordt genomen. Coalitiepartners D66 en ChristenUnie hebben al laten weten niets in de plannen van Dijkhoff te zien. Raadsleden in kleine gemeenten tot 24.000 inwoners krijgen met terugwerkende kracht een hogere vergoeding... Afhankelijk van het aantal inwoners kregen ze tussen de 251 en 618 euro per maand. Dat wordt 959 euro. Net zoveel als hun collega's in grotere gemeenten. Minister Olongren trekt daar 10 miljoen euro vooruit. Ze wil zo het raadswerk in kleinere gemeenten aantrekkelijker maken. De Marokkaanse douane heeft vanochtend in de haven van Tanger... bijna 500.000 ecstasypillen pillen gevonden in een aanhangwagen uit Nederland. Drie mensen zijn aangehouden... De auto en aanhangwagen staan op naam van een Marokkaan die in Nederland woont. Hij beweerde dat hij meubels naar Marokko wilde brengen. NBC en Fox News stoppen na felle protesten... met het uitzenden van een reclamespotje van president Trump. Eerder weigerde CNN al om de omstreden reclame uit te zenden. Die zou racistisch zijn. In het spotje is een groep migranten te zien... dat onderweg is naar de Amerikaanse grens. Ze worden gevaarlijke criminelen genoemd. Ook Facebook heeft de advertentie inmiddels verwijderd. Die zou in strijd zijn met het advertentiebeleid. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Vooral in het noorden kans op nevel of een mistbank. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint bewolkt met later op de dag meer zon. Het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur. zon licht door de wolken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 Zon ligt door de wolken.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 zin in VFM VFM met nu het laatste uur Zon ligt door de wolken heen. Ain't tell me, mooi.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 Zon ligt door de wolken heen, Entiel, niet jou is mooi.